Drukke dag op het werk vandaag. Nu we het daar toch over hebben, ik werk bij MAGMA, dat staat voor de Multicultural Association of the Greater Moncton Area. In Schoon Vlaams de Multiculturele Vereniging van Moncton. Wij zijn een door de overheid gesubsidieerde dienst die voor de opvang en integratie van immigranten zorgt in deze stad. Canada is en blijft een van die typische immigratielanden, samen met de Verenigde Staten, Australië en Nieuw-Zeeland. Vorig jaar mochten 280.000 mensen zich hier vestigen. Een record. Canada is een smeltkroes, Net dat vormt de identiteit van dit diverse land. De laatste jaren is het aantal nieuwkomers ook hier in Moncton Force toegenomen. Met name dan de Zuid-Koreaanse gemeenschap en het aantal Afrikaanse immigranten. New Brunswick, onze provincie, doet verwoede pogingen om nieuw bloed aan te trekken. 750.000 inwoners voor een provincie twee keer zo groot als België... We kunnen dus best wel wat extra volk gebruiken. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Geef toe, had u al van New Brunswick gehoord voor ik de naam uitsprak zo'n twee zinnen geleden? Zelfs binnen Canada is dit een nobele onbekende. Het gros van die 280.000 inwijkelingen trekt naar andere regio's. Immigratiebeleid staat hier in Moncton dus nog in zijn kinderschoenen. De stad is een typische white town, al is dat stilaan aan het veranderen. Mijn job bestaat erin om immigranten te helpen om zich hier te integreren, maar aan de andere kant ook de lokale Canadezen diets te maken dat immigratie nodig is om hun oude dag te betalen bijvoorbeeld. En wie kan je beter inzetten dan een immigrant om die boodschap over te brengen? U dienaar dus inderdaad. In mijn vorige leven als journalist en radiopresentator heb ik jarenlang bericht over onder meer migratie- en vreemdelingenbeleid. Nu ben ik zelf de vreemdeling, de buitenlander, de immigrant, de nieuwkomer, de inwijkeling, whatever. Dat is best wel confronterend. Het netwerk dat je had opgebouwd, de status die je bereikte of de jarenlange ervaring tellen hier niet meer mee. Je begint helemaal weer vanaf nul. Niemand kent hier Radio 1 uit België. Je wordt als beginnend chauffeur beschouwd als je autoverzekering wil. Je moet bedelen om een kredietkaart te krijgen en je diplomas worden amper erkend. Het is een lesje in bescheidenheid en nederigheid, ik kan het je verzekeren. Nu geen paniek hoor, onze integratie hier loopt best vlot. We hebben ondertussen die Canadese kredietkaart en ik voel me eerlijk gezegd ook niet echt immigrant. Het overgrote deel van de Canadezen maalt er ook niet om. Zoals gezegd, dit land is gewoon een lappendeken van kleuren en culturen en iedereen heeft hier wel buitenlandse roots. Het feit dat wij Engels en Frans spreken, blank zijn en beide relatief snel werk vonden, helpt wel bij onze integratie, moet ik toegeven. Door mijn job zie ik vaak ook andere verhalen. Verhalen van radeloze vluchtelingen bijvoorbeeld. Wij hadden de keuze om te immigreren, we hadden ons lot in eigen handen en dat kunnen heel wat mensen helaas niet zeggen. Dat zijn de echte, de dappere inwijkelingen in een vreemd en onbekend land. En als ze in deze stad belanden, kom ik ze wellicht tegen... Morgen misschien zelfs op mijn bureau. Groeten van uw Canadese vriend en immigrant.